In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat 4 kilometer tussen Diemen-Noord en Muiden. En op de ringweg Amsterdam de A10. Daar staat na een ongeluk tussen Knoop het Watergasmeer en de afritraai 3 kilometer. Bij de afritraai zijn twee rijstoken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 De Nederlandse groep Timeless heeft dit nummer ook een keer uitgebracht. Maar dit was door uit de jaren 70, joh. De delegation. And where is the love? Nou, welkom terug bij Salford op zondag, bij CFM Salford. Tegenover mij nogmaals. Goedemiddag, Maurice Mulder. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag Geen Albert-Jan, voor de vaste luisteraars. Nee, Albert hoe, zei je, even, hoe zei hij? wat heeft hij vandaag? Een time-out. Een time-out. Een time Had hij hem nodig? Ja, hij moest even kantoorwerken inhalen. Ja, het zweet staat op zijn voorhoofd. <laughs> ja, absoluut. Het. Hij is er wel bij, gelukkig in de studio. Maar kantoorwerk, ja, dat moet ook gebeuren hier binnen CFM Zandvoort. En ja,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 het ja, DTM en Formule 1, maar dat is volgend uur, denk ik, dat we dat maar gaan doen. We okay. zitten aardig vol. Nou, we gaan uh, ook lekkere muziek draaien, waaronder deze van de Magic System. Hier is Magic in the Air.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 Zometeen om half uur. Hij neemt alvast een slokje water. De evenementagenda. Ja, Albert Jan heeft een stapel papier voor je neergelegd, jongen. En dan komt hier oh. aan met andere papieren. Ja, ja maakt er wel veel meer. DTM en uh, ander sportnieuws. We gaan het allemaal volgen vanmiddag bij Salford op zondag. Maar er is weer muziek van Irene Kara. Hier is fame. Dat was Irene Kera, je hoorde de single Fame bij CFM Zalvoort. Nou, bij CFM gaan we ook even kijken naar de divisie Momenteel rust al daar bij de tweede wedstrijd die om half drie gestart zijn, ja Jazeker, de ruststanden zijn als volgt. Excelsior tegen Go Ahead, Eagles is het nog steeds 1-0. En Utrecht tegen Willem II is nog steeds de brilstand. En 0 -0. straks komen we terug bij deze twee wedstrijden. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl En niet alleen op internet kan je ZFM Zandvoort volgen, maar ook op onze eigen app. Ja, ZFM heeft nu een uh, eigen app en uh, die is gratis te downloaden in de diverse stores. Tik gewoon even in ZFM Zandvoort. Heel ontvangt het laatste Zandvoortse nieuws en het nieuws van ZFM Zandvoort. Hier is Steve Wonder en de part-time lover. hang up. Deze hadden we al een tijdje niet meer gehoord op de radio. Vandaar op deze, Nou, wat betreft het weer, toch wel redelijk sombere zondagmiddag gedraaid. door de Stevie Wander en de part-time lover. Ja, mensen moeten uitkijken hier in Zandvoort voor vals geld, Maurice. Nou, niet alleen in Zandvoort. Je hoorde net op het uh, NOS-journaal ook. Het is uh, landelijk, maar voornamelijk hier in Zandvoort heeft Sjaak uh, Balkenende... van het welbekende Brune Balkenende... gemeld dat er sinds een paar dagen veelvuldig met vals geld wordt betaald.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 En op z'n Zandvoort zijn, zitten ze ook niet stil. Want 23 en 24 rustig dat weekend staat in de teken van de Alfa Romeo. Oftewel de Spe Spectaculo Sportivo. Niet alleen op Italia Zandvoort kan je mooie auto's bekijken. Maar ook tijdens dit weekend van Spe Spectaculo Sportivo. Een hele mooie.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 Here is Michael Jackson and Justin Timberlake and Love Never Felt So Good. Ik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 Dan breekt daar de passie los, er blijft geen mens meer binnen. Het land was van de Tutteling, een uniform is heilig. Een zoon die nu zijn vader biedt, een fiets staat negens veilig. Vijftien miljoen mensen.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 en niemand die droogbrood eet 15 miljoen mensen Op een hele kleine stuk De hebben deze single uitgebracht. 15 miljoen mensen. Onder meer uh, Guus Meus heeft hem gezongen. Maar dit was het origineel, snel, hè? Ja. We hadden de dus single van Fluitsma en Fantijn. En 15 miljoen mensen. Jawel, we gaan eens even kijken naar de tussenstanden in de eerdere divisie. De wedstrijden die om half drie vanmiddag gestart zijn. Hij was eerst de FC Utrecht tegen Willem II. Daar is nog niet gescoord. 0-0. tegen 0. Wel zijn er twee gele kaarten al uitgedeeld aan.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 Oké, okay, dat wat betreft de Eredivisie. Nou ja, er is nog één wedstrijd uh, straks uh, te spelen om kwart voor vijf. We noemen hem uh, even voor Albert-Jan de klapper van de dag. Groningen. FC Groningen tegen Heracles Almelo. Dus nou, uh, Albert-Jan zit straks weer voor de buis. Hè? Zit weer te juichen voor zijn clubje. Juist, doet hij helemaal goed. CFM Sanfoort op zondag. Bij tot aan vijf uur vanmiddag met u, Wim. <tie>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 Zo meteen de volgende uur van dit programma... met onder meer het gedicht van de week. Ik ben heel erg benieuwd, Maurice, of je een beetje aan het voorbereiden bent. Jazeker, het ja? wordt een, een mooi gedicht. Een heel mooi gedicht? Ja, ja, ja, ja. Dat beloof je bij deze? Dat beloof ik bij deze. Zo dadelijk om kwart voor vijf gaat hij bij langs langskomen. Hier is Troma -E.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 And I'm not a one, one, one, one, one, one,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 Dat was hem, de nieuwe single van Stromae. Die heet Afez Zaria. Ja, we kijken even naar de wedstrijden zo vlak voor vier uur. Die uh, vanmiddag om half drie gestart zijn in de eerdere divisie. Want Maurice, er wordt uh, toch wel redelijk gescoord op dit moment. bij die wedstrijden. Jazeker, want bij Excelsior. <coughs> Pardon. En staat dat ondertussen tegen Go Ahead Eagles alweer 2 tegen 1. Van Michem, die had in de 59e minuut gescoord. En Go Ahead Eagles in de 69e minuut.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 Yeah. You're rocking to the beat without a care. Who's the short shot MCs for the affair? Now I'm not as tall as the rest of the game, but I rap to the beat just the same. I got a little face and I a pair of rhymes, all my here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on, the beat don't stop until the break door. I sing it on and, and on and on and on and on, like I hide, a hot buttered pop, the pop, the pop, it dim dim, pop, the pop, pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby. Of